Tennister Kiki Bertens heeft het WTA-toernooi in het Marokkaanse Fest gewonnen. Het is voor het eerst in zes jaar dat een Nederlandse zo'n toernooi wint. De 20-jarige Bertens was in de finale te sterk voor de Spaanse Laura Paustio. Ze won met 7-5, 6-0. Bertens had tot dit toernooi nog nooit een WTA-duel gewonnen. De laatste Nederlandse die een WTA-toernooi was, won, was Michaela Krajicek in 2006. Het weer vanavond vooral in het westenregen. Morgen bewolkt en vooral smiddags buien. Het wordt zo'n 16 graden op Koninginnedag droog en bewolkt en af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. Goedenavond, eens kijken of er een score is tijdens het nieuws. Almelo, Herakles, hier de Veen. Ronald van der Gier. Een volmondige ja vanaf hier, want uh, Willy Overtoom heeft dat uh, teruggedaan voor Herakles. Het lukt niet aanvallend, dan maar vanaf 11 uh, meter. En die kans kreeg Herakles van uh, Pieter Vink. Nadat breuer kwam naar de grond had getrokken bij een actie aan de rechterkant. Overtoom, die al vier penalties benutte, maakte zijn vijfde van dit seizoen vanaf 11 meter. Hij deed het buitengewoon cool. Hij schoot de bal rechtdoor en langzaam. En de keeper lag in de linkerhoek. Het is 1-2, 62 minuten gespeeld. Utrecht Nak was 0-0, racht er niet mee. Maar er is het 1-0 geworden voor FC Utrecht. 12,5 minuten op de klok. En in minuut 9 de 1-0 gezien van FC Utrecht. Doelpuntenmaker Frank de Moesje. Die zijn uitverkiezing voor de eerste helft dus volmondig of helemaal waar maakt. Voorzet vanaf de rechterkant. Duplan verovert de bal. Gaat richting achterlijn. Zet voor bij de tweede paal Tagagi. Die wil denk ik zelf koppen, de Japaner, maar legt een pan klaar voor de moes. En die kan van een meter of twee heel makkelijk binnentikken. Utrecht leidt tegen NAC, 1-0. Dat zijn er al twee. Vitesse Excelsior dan. Dat was ook 0-0. Frank Vielaert. Ja, en hier hebben ze bedacht dat ze de dingen in de eerste kwartier niet wilden veranderen zoals we begonnen waren. Dus nog altijd 0-0. Wel een hele grote kans gezien voor Jason Oost. Uh, redding, uitstekende redding. Hoe die het gedaan heeft, weet hij waarschijnlijk zelf ook niet. Maar van heel dichtbij, toch nog Veldhuizen die uh, Oost van scoren afhield. In de rebound wilden ze bij Excelsior heel graag nog een penalty hebben vanwege Hens van van der Struik. Maar dat kregen ze niet en dus staat het hier nog 0-0 in Groningen. Straks kwart van negen ook nog VVV Adel. En we praten ook nog met Kiki Bertens, die haar eerste WTA-toernooi won. Het gezang komt van Ronald van der Geer. Het gezang komt niet van mij, maar van de supporters van Herakles. Die zien dat de ploeg beter is, dat er een doelpunt gemaakt is. En dat is toch als een soort bevrijding ervaren. 2-1 is nog wel de voorsprong voor Herenveen, Met nu een voorzet van Goudier vanaf de linkerkant. Eruit gehaald uit het strafselgebied dan door Smit. De rechtsachter en een ingooi voor Herakles. Davidson gaat dat doen, de linksachter van Herakles. Doet dat richting Overtoom. Maar die verliest de bal dan op het middenveld. Die 2-2 had het trouwens ook in kunnen zitten. Met een aardige actie van Gaurier aan de rechterkant. Die Armin Teros aanspeelt aan, uh, op de rand van het Ja, Dan is het echt een artiest, een stilist die zich makkelijk vrijmaakt. Goed schot ook. Maar de zoveelste goede redding van Noordveld in deze wedstrijd. Nu een overtreding van Smit. Gemaakt op Overtoom. Vrije trap voor Herakles. Snel genomen. Gaat naar Bruns. Bruns terug naar Van der Linden op eigen helft. Aan de linkerkant. Iedereen plooit terug van Heerenveen. Ruimtes zijn klein. Overtoom zoekt de ruimte op aan de linkerkant. Komt nu van links naar binnen. Paast de bal naar Gaurier. Die staat aan de rechterkant van het strafstomgebied. Had een aardig schot in gedachten. Maar Van La Palla, notabene de aanvaller, zit ertussen en maakt dat gevalletje aanvallen van Herakles onschadelijk. Herakles houdt toen druk erop. Want Heerenveen kan wel uitverdedigen. Maar levert de bal uiteindelijk toch weer in bij de ploeg uit Almelo. Die de bal rondspeelt. En Rienstra uiteindelijk vindt rond de middellijn. Dan gaat Dost wel storen. Dost dus de man met het masker vandaag. Maar het heeft hem niet belet om zijn 29ste van het seizoen te maken. Hij kreeg overigens voor die goal nog een aardige kans. Toen werd het schot van dichtbij geblokt. De bal bezit nog altijd voor Herakles Met Davidson, Davidson Bruns en Van der Linden. Die moet nu hardlopen. Om op eigen helft de bal uiteindelijk weer op te pakken. Nou, Er wordt even wat gas teruggenomen. In deze fase na 64 minuten heeft Irakwis dus in elk geval wel weer wat teruggedaan. Wat overtoom vanaf 11 meter zorgt ervoor dat de marge 1 is. Nog wel in het voordeel van Herenveen. Ja, mee. Je zag een doelpunt van de Moesje. Zo is dat. Hij maakt dit seizoen al zijn vijfde van de competitie. Ruim een kwartier gespeeld in Utrecht. En Utrecht ontsnapt zojuist aan de gelijkmaak. weg op links en trapt de bal net voorbij de verder paal. Mooi steekpaasje van Schilder. Waardoor de verdediger van Utrecht van de Madel was gezien. Nu is Luik in balbezit in de middencirkel voor uh, Nakbreda Botteguin. Die gaat wat snelheid maken, meters pakken ook. En uh, speelt dan vervolgens halverwege de Utrechthelft Leurling aan. Draait om de eigen as en ziet dan de vrijheid op de linkervleugel. Halverwege de Utrechthelft, linkerkant van het veld. El Akshaoui zoeken naar Bukhari, maar daar klinkt het fluitje voor buitenspel. Goed gestapt dus door Van der Marel, die daar uh, zijn uh, bewaker uh, was. En die voorsprong van 1-0 is over het algemeen wel het wedstrijdbeeld. In ieder geval tot uh, nu toe. Zo in dat eerste ruime kwartier in de gewaakt Die behoorlijk is gevuld. Geeft toch wel aan wat ik eerder zei. Dat het publiek eigenlijk toch wel hoopt op een mooi slot van de competitie. En waarom ook niet. En, terwijl Utrecht achterin de bal rondspeelt. Want de laatste wedstrijden werden toch 4-2 hier. Moeizaam in eerste instantie en later bij RKC toch gewonnen. Balbezit voor Utrecht. Al je schud heeft hem op het middenveld. Het is 1-0 na 16,5 minuut bij Utrecht NAC. Frank Wieluit had nog geen doelpunt. Nee, 20 minuten zijn we onderweg. Ik heb wel al een paar aardige pogingen op penalties gezien. Beide overigens uh, met van der Struik in een hoofdrolletje. De inzet nadat uh, Jason Oost zijn, zijn, uh, zijn doelpunt zag uh, vergaan. Dankzij uh, Veldhuizen bij uh, Vitesse tegen Excelsior en die 0-0 uh, stand dus nog uh, op het bord. Daar Van der Struik in de rebound met de, de graaf. De graaf zette in, maar zijn voet en de bal waren zo dicht bij de hand van Van der Struik... dat hij daar geen kan mee op kon. Ik kan me heel goed voorstellen dat scheidsrechter Ed Jansen daar niet direct een penalty in zag. En toen Van der Struik besloot even later te gaan aanvallen... had hij een dermate slechte swalbe in huis dat Ed Jansen ook daarvoor niet echt gevoelig was. En nog zo coulant was om daar geen gele kaart voor te geven. Daar gaat Oost met een uitstekende dieptepaas van Bruins alleen op Veldhuis af. Kalas, zo wat briljant verdedigd van die jonge verdediger, zegt... Ongelooflijk. Hij maakt bijna geen overtredingen in deze competitie. En ook nu doet hij dat keurig, terwijl Jason Oosterman al lang en breed voorbij was... Krijgt hij toch nog een voet achter de bal zonder Jason Oost onder boven te schoffelen? En eh, draait hij zich om en staat hij daar ineens helemaal alleen met die bal aan zijn voeten. En is Oost eh, ge, eh, gezien met eh, die aanval. Terwijl die er eigenlijk gewoon dwars doorheen was. Prima gedaan door die Tsjech. Die nu de bal breed legt naar Cassia. Vitesse is op zijn gemakje op zoek naar de volgende aanval na 21 minuten in Gelderdoom. 0-0. En de kansenwedstrijd in is wel het van de Geert. Ja, hoewel de tweede helft toch een stuk minder dan in het eerste bedrijf. Toen konden we zeggen stapelen. Nu valt het wel mee. Heerenveen op een 2-1 voorsprong. Gele kaart voor Overtoom. Overtreding net gemaakt op de Bezig met een counter voor Heerenveen. Ja, Overtoom dacht dank je de koekoek. Dat is me al een paar keer overkomen. Ik zal maar even een overtreding maken. Hij kan het hebben. Staat uh, niet op scherp. En uh, heeft dus deze gele kaart geaccepteerd. Heer de Veen. Nu met uh, Elm. Ja, weer balverlies. Daar waar uh, Herakles toch een keer gevaarlijk is geweest. Met Gaudier. Maar niet meer dan dat. Wel een fantastische actie waarmee die Breuer het bos instuurde. Maar uiteindelijk uh, liep hij zich vast. Nu een steekbal op uh, Armenteros. Aan de linkerkant. 1 een, een op 1 een nu wel met de Smit. Armenteros. Rans Rassum gebied. Moet dan even terug naar uh, Overtoom. Die gaat het proberen. Van afstand. Schot komt op de rug van uh, Kunst terecht. En komt uiteindelijk. Over de achterlijn, ja, dan komt er een corner aan. Maar Everton heeft buitenspel, of stond buitenspel. Everton denkt, ik laat die bal lekker gaan. Ik neem hem niet aan daar op die achterlijn. dan wordt het een corner. Niet wetende dat hij zelf eigenlijk een einde maakt aan deze Herakles aanval door in buitenspelpositie te staan. En dus opluchting bij Heerenveen. In minuut 68 van deze wedstrijd en Nordveld, de doelman van de Friese gaat een doeltrap nemen. Ron Jans staat met enige regelmaat langs de kant toch te gebaarden dat zijn elftal is van de eigen 16 af moet komen. Het houdt nu wel de linies kort op elkaar waardoor het dus wat moeilijker is voor Herakles om te voetballen. Maar je moet wel een keer gaan voetballen. Nu is Herenveen wel in balbezit op Friese helft. Joeris gaat om Van der Linde en maakt de goal. Nou, het gaat snel deze avond in uh, Almelo. Want Heer de Veen is niet zo vaak op vijandelijke helft. Maar als men er is, dan valt er meestal wel een goal. En dat geldt uh, nu ook, want uh, iets wordt aangespeeld. Dat lijkt allemaal uh, niet zo heel kansrijk. Maar uh, hij creëert het uiteindelijk zelf. Gaat in een versnelling om Van der Linde heen. Krijgt de bal uiteindelijk voor het linkerbeen. En krult hem om pas weer heen. Die dan nog wel uh, met uh, zijn handen aan de bal zit. Maar uiteindelijk uh, de bal niet meer tegen kan houden. Het is uh, 1-3. In uh, Almelo. Het is zwaar tegen de verhouding in. Maar dat uh, zal Ron Jans en de mannen echt een zorg zijn. Elke aanval is een goal. Het is 3-1 en Herakles gaat weer opnieuw beginnen. Utrecht dacht dan, dat niet meer. Schot van Cedric van der Gun Wat maar net langs het uh, nakdoel verdwijnt. Dat gebeurt na 20 minuten met die 1-0 voorsprong door die goal van de Moesje op het bordbal werd nog aangeraakt door het scheenbeen van Bottekien. En dus krijgt Utrecht de eerste hoekschop van deze wedstrijd. Nak kreeg er zojuist ook eentje aan de andere kant van het veld. Die bal was niet gevaarlijk. Niet zo handig weggegeven. Want de doelman zat bij een vrije trap volledig mis. Hier die andere corner gaat over het doel heen. En dan kijken de spelers van Nak en van FC Utrecht elkaar er even aan. Wie raakte die bal als laatste? Het was de kruin van de Moesje. De bal gaat over de lat heen. Ruim trouwens hoor. En een keeperstrap dus voor Jelle ten Rouwelaar. Geeft de bal mee aan de rechterkant van het veld. Net buiten het strafschopgebied. Daar staat Luix. Geeft de bal terug aan de keeper. Wat jagen van de moesje. Maar ten Rouwelaar krijgt hem toch de helft op van Utrecht. Waar wordt opgepakt door Leurling. bal over de zijlijn ingooi voor Nak. Leurling neemt snel. Doet dat in de richting van Alex Schalk. Dan in de middencirkel Gillissen die opkomt. Hij heeft tot nu toe de enige gele kaart in deze wedstrijd gekregen. Na een tackle op Duplan. scheidsrechter gaf ook aan. Het is al de tweede keer dat je dat doet. En dus krijg je hem nu van me. Nak wil naar voren, maar van de madel verdedigt. Doet dat bijna op zijn eigen achterlijn na een lange trap vanaf het middenveld bij Nak. En dus krijgt Nak, nadat de rechtsback die bal voor de laatste aanraakte bij Utrecht, nog een hoekspot. Misschien heel even kijken of Lulling hem snel kan trappen. De tweede hoekschop voor de ploeg uit Breda. Draait richting Verre Paal. Daar wordt ze gekopt door Bottekien. en vervolgens opgepakt door Van Dijk. Het blijft dus 1-0 bij Utrecht-NAC na bijna 22 volle minuten. Wie is de beste tot nu toe bij Vitesse Excelsior, Frank? Nou, dan zeg ik toch uh, Vitesse. Ondanks dat de grote kansen tot nu toe voor uh, Excelsior waren. Maar uh, die werden toch om, om zeep geholpen. Goed door Veldhuizen en door Kalas. Nu aan de bal, de Tsjech. 18 jaar pas en uh, maakt een uitstekende indruk achterin uh, bij Vitesse. Gehuurd van Chelsea en uh, de Arnhemers zijn alweer in gesprek met Chelsea. Of ze hem volgend jaar alsjeblieft ook mogen hebben. En daar kan ik me van alles bij voorstellen. Want uh, hij ontwikkelt zich goed, hij is hier graag. En uh, dus kunnen ze prima met elkaar door volgend jaar. Als uh, Vitesse misschien wel in de Europa League speelt. Want daar spelen ze vandaag voor bij winst. Gaan ze zich plaatsen voor de playoffs voor de Europa League. En intussen, terwijl ik dat aan het vertellen ben, speelt Vitesse rustig de bal rond. En vindt uh, Excelsior dat allemaal prima. Kasia naar Callas. Callas, even wachten op uh, Bruins. Bruins besluit dan om uh, Callas vast te pakken. Als Callas denkt, weet je wat, ik ga over de middenlijn heen. En dan zegt Jansen opnieuw tegen Bruins van nou ja, jongen, wil je daarmee ophouden? En zo bedenkt Jansen het nodige met de mantel der liefde. En zit iedereen in het stadion te wachten op het moment dat hij Geel gaat trekken. Dan zul je zien dat op het moment dat hij dat doet, dat het voor Vitesse is. En dat is het dan ineens niet meer zo leuk vinden. Diepe bal op Havenaar. Maar die krijgt hem niet onder controle. Dus kan de ruiter simpel oprapen na een klein half uurtje voetballen. En mag Excelsior weer eens aan een aanval gaan bouwen. Tot nu toe doen ze dat het meest succesvol via steekballen. Als er wat ruimte is achter de verdediging bij Vitesse. Dat is nu niet zo. Oost verliest het kopduel van Cassia. Van Ginkel doet dan de rest in uh, verdedigend opzicht. En dan mag Havenaar het in de aanval gaan uitzoeken. Maar die verliest zijn duel van Broersen. Bruins met een aardig hakje. Misschien nog even een countertje toch nog meepikken met uh, Oost. Nee, die draait terug. En dan gaan we na 26 minuten gewoon... Oh, Bruins laat hem zelfs nog over de zijlijn lopen. Nou, dan mag Vitesse weer na 27 minuten. 0-0 nog bij Vitesse Excelsior. Van de vier. Een heerlijke avond in Almelo, want Herakles maakt de tweede. Bruns is het die het doelpunt maakt. De actie is van Everton aan de linkerkant. Keurig richting de achterlijn. Het overzicht bewaard en de bal teruggelegd. Rond de 11 meter op Bruns. Die keurig afrondt hoog in de goal. En zo is het 2-3 in Almelo. De police. I can't stand losing you De police was dat met Can't Stand Losing You. Kiki Bertens heeft in Marokko voor een stunt gezorgd. Ze won het WTA-toernooi van VES. In de finale was ze in twee sets te sterk voor de Spaanse Laura Poes-Tio. 7-5, 6-0. Kiki, goedenavond en gefeliciteerd. Goedenavond, ja heel erg bedankt. Wie is eigenlijk, Kiki Bettens? Ja, iemand uh, die nu deze week denk ik voor een stunt heeft gezorgd in Marokko. Ja, dat, dat vertelde ik al. Maar hoe kan dat zo ineens? Kom je helemaal uit het niets? Nou, ik weet niet. De laatste, uh, eigenlijk afgelopen maanden ging het eigenlijk al erg goed. Ik won al twee ITF-toernooien. En nu uh, dan inderdaad WTA-toernooien. Het is natuurlijk helemaal super dat ik die gewonnen heb. Dus eigenlijk ging het de laatste tijd al uh, best lekker. Ja, maar je moest je nog wel kwalificeren voor dit toernooi ook? Ja, dat klopt, ja. Dus ik heb uh, acht wedstrijden in de benen in een week tijd. Dus eigenlijk uh, is dat best veel. Maar uh, ja, gelukkig is het gelukt. Ja, uh, je werd uh, afgelopen uur ook nog geïnterviewd door de Marokkaanse televisie. Hoe was dat? Ja, het is natuurlijk heel leuk dat uh, iedereen hier gelijk naar je wedstrijd, alle media erop afkomt. Dus natuurlijk voor mij is het eigenlijk iets heel nieuws wat ik nu meemaak. Dus ja, ik geniet daar alleen maar van. Ja, hoeveel telefoontjes en sms'jes heb je inmiddels al gehad? Ja, ik heb al de helft, dingen, of tenminste, ik heb bijna alle telefoontjes niet eens kunnen aannemen, omdat het zijn er zoveel. En ik was aan het zat ik met een ander telefoontje of was ik ergens anders mee bezig. Dus ik denk dat ik nog wel even bezig ben straks om met alles te beantwoorden. Ja, in de eerste set ging het nog uh, lastig. Je kwam zelfs met 3-0 achter. Uh, je miste je eerste uh, setpoint. Hoe, hoe ging dat? Ja, ik was eigenlijk, ik begon heel erg uh, zenuwachtig aan de wedstrijd. Het was ja, natuurlijk mijn eerste finale, dus op zich is dat niet zo gek, denk ik. En gelukkig maakte zij ook erg veel fouten en was zij ook heel erg zenuwachtig. Dus uiteindelijk won ik dan die eerste set nog. En ja, toen uiteindelijk, uh, tweede set, kwam ik wat losser en ging ik gelukkig beter spelen. En na die tweede set, want die ging makkelijk, 6-0, toen kwamen de tranen? Ja, toen kwamen er wel eventjes de tranen. Ja, gewoon, ja, ik was zo blij, er ging zoveel door me heen op dat moment. En eigenlijk besef je het uh, nog niet helemaal. En nu nog steeds eigenlijk niet. Dus uh, het zal straks allemaal nog wel komen. Martin van der Brugge is jouw coach. Uh, reist hij alle toernooien met jou mee? Uh, nee, die reist maar een paar toernooien per jaar met mij mee. Dus deze week was Christian de Jong, die was met mij mee. Die, die doet eigenlijk over het algemeen bijna alle toernooien uh, reis zijn met mij. Ja. Dus uh, ja, Martin die, uh, heeft het thuis gevolgd en die was ook super blij. Dus uh, dat wordt thuis nog wel een mooi feestje, denk ik. Ja, en wat zei Christian als eerste na die partij? Ja, die was ook helemaal blij, natuurlijk. Die uh, was ook. Uh, ja, die ging ook bijna gillen. <laughs> was je verbaasd over wat je kan deze week? Um, nou, ik wist wel dat het erin zou zitten, uh, kon zitten, dat ik goed kon spelen. Maar het is natuurlijk een, ja, alleen maar een mooie bevestiging... dat je gewoon met meiden die in de top 100 staan, dat je daarmee mee kan. En dat ik nu zo'n toernooi win, dat ik er gewoon eigenlijk wel een beetje bij hoor. Ja, uh, het was een Krevel-toernooi. Is dat jouw uh, favoriete ondergrond? Um, ja, eigenlijk vind ik gravel heel erg fijn. Uh, hardcourt ook. Eigenlijk ja, maakt het mij dat zo, niet zoveel uit eigenlijk. Maar het is wel weer lekker om gewoon weer buiten lekker in de zon uh, te staan... en uh, lekkere potjes te spelen, ja. Weet je al wat voor gevolgen dit heeft voor jouw ranking? Uh, nou, ik heb aan alle kanten gehoord dat ik de top 100 binnenkom. Dus dat is natuurlijk ook al iets heel moois voor mij. Maar verder, ik zou niet weten hoe hoog het zal zijn. Dat weet ik niet. <laughs> nee, blijf heel even hangen, want er is een doelpunt bij Frank Vielaert. 34 minuten onderweg. Ik zeg Jan-Arie van der Heijden maakt het. Maar hij baalt als een stekker dat hem dat gelukt is. Hij krijgt hem op zijn hoofd. Een voorzet van Bruins van der Heijden. Staat helemaal vrij. Geen verdediger of geen aanvaller liever in de buurt. Hij wil hem naskoppen. Maar hij kopt hem in de kruising van zijn eigen doel. Veldhuis is kansloos werken op deze briljante kopbal die Van der Heijden absoluut niet zo bedoeld heeft. 1-0 dus voor Excelsior in Arnhem, Ronald. Bas Dost goed de mensen in het Heerenveenvak Veenvak die een masker op hebben gedaan. Hij doet het zelf af, want Bas Dost maakt een goal en dat is dus een vreugde gebaar. Het is Narsing op de rand van het Scharsroepgebied die de bal speelt, maar Dost die nauw randbuitenspel. spel. ik denk er overheen staat, maar de vlag blijft omlaag en dan kan hij hem ondanks aanwezigheid van een paar Heracles spelers in die vrijheid toch gewoon stiften langs Pasveer. En zo is alle arbeid van Heracles weer te niet gedaan. 4-2, de voorsprong voor Herenveen. Nog 10 minuten. Kom ik weer even terug bij jou, Kiki Bertens. Uh, winnares van het WTA-toernooi in VES in Marokko. Um, volgende week zou je in Sturil spelen. Dat ga je niet doen. Waarom niet? Ja, dat klopt. Ik zou daar kwalificaties moeten spelen en dat begon vandaag al. Aha. Dus ja, ik kon die wedstrijd uh, niet spelen. Dus daarom kan ik dat nooit niet spelen en ga ik morgen gewoon uh, naar huis toe. Ja, uh, eigenlijk had je natuurlijk zo snel mogelijk door willen gaan nu, neem ik aan. Ja, misschien inderdaad wel, want ik zit nu natuurlijk wel in een lekker ritme en het gaat goed. Maar ja, ik heb ook nu wel acht wedstrijden in de benen. Dus misschien kan een beetje rust voor, mij, voor mijn lichaam kan geen kwaad, denk ik. Ja, wat is je programma de komende weken? Nou, ik train nu uh, twee weken... En dan uh, ga ik de kwalificaties van Roland Ross spelen. Dus hopen dat ik daar uh, ook zo goed tennis kan laten zien. Ja, vorig jaar speelde je je eerste wedstrijd, je eerste grote wedstrijd in Rosmalen. Ben je daar straks ook weer? Uh, ik denk het inderdaad wel. Want ik zit nu waarschijnlijk ook zit ik rechtstreeks in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Dus dan kan ik ook gewoon Rosmalen inderdaad gewoon spelen. Ja, want dat is het voordeel. Hè? Hoe hoger op de ranking uh, grote toernooien spelen? Ja, zeker. Dat zijn, natuurlijk alleen, ja, dat zijn gewoon de toernooien waar je het uiteindelijk voor doet. Dus ik ben gewoon heel blij dat dit gelukt is, inderdaad. En wanneer ben je thuis voor het feestje? Uh, morgenavond land ik om 8 uur op Schiphol. Dus, uh, en dan daarna lekker naar huis toe. En dan zal er wel een groot feestje gevierd worden, denk ik. Oké, okay, Kiki. Goeie reis naar huis. En uh, heel erg bedankt. nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel. Doeg. Hoi. We gaan naar Frank Villa uit. Vitesse Excelsior, met een verrassende tussenstand. Inderdaad, 36 minuten zijn we onderweg. Aardig schot van Boni. Hij prikt hem een metertje naast de goal van de ruiter. Daardoor blijft het 1-0 voor Excelsior. Eigen doelpunt van Jan-Arie van der Heide. Ik zit nog een beetje bij te komen van hoe knap die goal eigenlijk was. Hij staat weliswaar helemaal vrij, maar hij kopt hem toch heel behoorlijk in. Tot zijn eigen grote spijt raakt hij hem blijkbaar toch niet helemaal zoals hij het bedoeld had. Want hij kopt hem langs de verkeerde kant van de paal in zijn eigen doel. En uh, daardoor dus de fortuinlijke voorsprong voor Excelsior dat nu de volgende aanval inzet via Maatsen. Weggewerkt achterin de bal door uh, Butner die het vrij lastig heeft met Maatsen. En uh, vooral ook omdat Maatsen niet echt uh, mee verdedigt. Butner gewoon lekker laat lopen meestal. En dan als Excelsior kan omschakelen aan de rechterkant Maatsen alle ruimte en vrijheid van de wereld heeft. En daar nog wel eens gevaarlijk uit is geworden in deze eerste helft. Tot nu toe. In de gooi voor Excelsior. Opnieuw geprobeerd maat te bereiken. Nu zit Butner er wel tussen. Omdat hij niet mee naar voren kan lopen. Simpelweg omdat Vitesse de bal op dat moment niet had. Nu dan weer wel. Dus Butner onderweg naar voren. Veldhuizen kiest in eerste instantie even voor de weg. Dwars door het midden. Boniekop door. Nieveld werkt de bal verder terug naar De Ruiter. De Ruiter schiet de bal met dezelfde snelheid als waarmee Veldhuizen... De vijandelijke helft op werkte weer terug. Richting de helft van Vitesse. En krijgt Callas de vrije trap mee. Van der Heijden in de middencirkel. Even terug naar Cassia. Cassia naar Callas. En zo schuift Vitesse weer langzaam richting de helft van Excelsior op. Het tempo moet omhoog bij Vitesse om gevaarlijker te worden. Dat heb ik denk ik zo vaak als ik Vitesse dit seizoen al heb gezien. Iedere wedstrijd wel een aantal keren geroepen. En uh, ook vandaag aan het einde van de competitie is dat weer het geval na 38 minuten. Het tempo moet omhoog bij Vitesse. Niet alleen omdat het achter staat tegen Excelsior met 1-0. Hierna Heer de 2-4. Is de spanning er nu definitief af? Roland? Nee, het gekke uh, gevoel je dat uh, Heraknes nog best een goal kan maken. <tacht> dat we dus ook nog een hele uh, gekke slotfase kunnen krijgen. Net als uh, Pedro er uh, dichtbij, met uh, nog uh, 6,5 minuten op de klok. Pedro's invaller voor uh, Gaudier, die helemaal op was. Aardige actie weer van hem. Rechterkant strafst op gebied, maar op de vuisten van ja, je raadt het al, Nordveld. Want die uh, dus uh, eigenlijk alles een beetje tegenhoudt wat uh, in de buurt komt. En als hij als geklopt wordt, dan is hij ook echt kansloos. Prima optreden van die uh, Zweedse doelman van uh, Heerenveen. Heerenveen dat nu weer onder Almeloze druk staat. Via Elm die bal eruit krijgt. Maar uiteindelijk Kwanza de ontvanger is op het middenveld. Bal breed. Davidson schakelt zich in, komt richting het strafstopgebied... geeft een voorzet, wordt aangeraakt nog door uh, Kums... maar dan uh, een overtreding ook op het middenveld gemaakt door uh, Kwanza... en dus is Herakles dus nu de bal kwijt... Dan kan Veen op het uh, gemakkie eigenlijk de vrije trap gaan nemen. Veel haast al het elftal van Ron Jans niet meer hebben... dat prima zaken doet hier. Nu uh, drie punten pakt, waarschijnlijk hier in uh, Almelo... en vervolgens met de armen over elkaar morgen kan kijken... naar de resultaten van de zondag. En als het een beetje mee zit... schuift uh, Veen gewoon weer richting die bovenste plaatsen... Ja, zo zo gek kan het lopen in deze competitie. Lange bal van Jortveld moet door Rienstra, in eigen strafselopgebied snel worden behandeld. Omdat Dost in de buurt is. Dost die dus de vierde maakt is een dertigste alweer van dit seizoen. Maar gaat dit toch eindigen voor Bas Dost? De man met het masker. Nu Narsing namens Heerdeveen. Rats strafselopgebied, vrijheid gevonden. Daar is Van Anolt en die gaat naar de grond. Maar geen penalty in dit geval zegt Pieter Vink. Van Arnold is bij Heerenveen gekomen in het elftal voor Jurisic. Nou, dan gaat de Irakles er weer uit met de aan de linkerkant. Nog vijf minuten. De voorsprong voor Heerenveen is inmiddels riant. 4-2. Nou, poes niks. Gooit van Acht nog niet mee. Nee, dat begrijp ik wel. 9,5 minuten voor de niks. pauze. Nee, er gebeurt niet zo heel veel. Het is 1-0 voor FC Utrecht. Dat uh, ja, niet tot het uiterste hoeft te gaan, denk ik, tegen dit nakbreda Breda nog. Nakke heeft wel de bal. Meter of vijf over de middenlijn. Opening van Buis. Helemaal aan de rechterkant van het veld bij Koenders. Voorzet ineens en daar nog bijna gekopt door Leurling. Gillissen gaat dan schieten. heeft een sleepbeweging in huis en uh, dreigt met rechts te schieten. Doet het met links en Mortesson verdedigt dan op een meter of drie, vier voor zijn eigen doellijn. Raakt de bal als laatste aan deze zweet. En dus uh, levert dat uh, nak als de bal over de achterlijn. Gaat een hoekschop uh, op. Het is nummer drie voor de ploeg van uh, trainer John Karelsen. Uh, Leurling staat uh, achter de bal. En eens kijken of Nak hier iets mee, uh, mee kan. Eén kans gezien van Schalk vanaf links uh, voorlangs geschoten. Korte corner, Schalk uh, kaat. Leurling zet de bal opnieuw in uh, in de voeten van, van de Marel. De bal blijft in het Utrecht strafschopgebied. Van de Marel. nogmaals aan uh, het werk. Schot van afstand van Bottenkien zit weinig overtuiging in tegen de benen en ook van de Moesje. Maar de afgeslagen bal is dan voor Buis, die opnieuw Koenders wegstuurt aan de rechterkant van het veld. De Utrecht uh, verdedigt daar uh, met uh, Bulthuis vlakbij de hoekvlag. Beide spelers eigenlijk op de achterlijn. De bal er tussenin en Nak houdt hem in de ploeg. Dat is wel knap gedaan. Bukhari pakt op. Dan is het de Schilder in de belangstelling van Twente opnieuw. Legt hem af op Koenders. Voorzet vanaf rechts wordt onderschept. En zo is er even wat druk van Nac Breda. En krijgt Utrecht de bal achterin uh, moeizaam weg. Bulthuis nu ineens naar voren toe. Maar opgepakt door Bottekin, El Akshowi, 3-4 meter voor de middenlijn. Naar voren gespeeld naar Leurling. En Leurling gaat eens uh, kijken. Vindt uh, dan uh, Schalk. Schalk met een paasje binnendoor. In de as van het veld Schilder. Opening links op uh, Leurling. Maar die bal is wat te kort en wordt onderschept door Van der Marel. Maar zo krijgt Nak in ieder geval weer de ingooi te nemen. En de druk uit Breda die blijft de El wie heeft gegooid naar Leurling. Schilder dan, bal wat achteruit. een meter van 5-6 op de Utrecht helft is het uh, Bottekien. 1-0 hier, maar Frank, bij jou? 0-2 in de 42e minuut. Uitstekende aanval zomaar ineens van Excelsior. Na balverlies eigenlijk kinderlijk op het middenveld bij Vitesse. Waar volgens mij was het Van Ginkel de bal gewoon breed wil leggen. Op uh, Ibarra. En Ibarra die glijdt uit Scheimans. Ziet dat het min of middel aankomen. Niet alleen die paas, maar ook die glijpartij zit er goed tussen. En dan is het Bruins die oppikt. Alberg die diep gaat. Vergeten wordt door de defensie van Vitesse. Sluipt zo tussen de centrale verdedigers door. En schuift de bal onder Veldhuizen. Dwars door het midden in de goal. En dan ineens drieante voorsprong Vlak voor de rust voor Excelsior bij Vitesse. Dankzij die goal dus van uh, Alberg. Met nog drie minuten te gaan in de eerste helft. Vitesse dik in de problemen. En in Doetinchem zullen ze inmiddels de buurman van boze opzet verdenken. Gezien de rivaliteit die met name vanuit Doetinchem bestaat trouwens. Maar eh, daar zal de gedachte niet minder zijn. Zeker als je die eigen goal van Van der Heijden er nog even bij pakt. Die dermate overtuigend ingekopt was. En deze aanval die zo gemakkelijk door kon lopen. Maar het publiek in Arnhem bepaalt niet tevreden. Nu met fluitconcerten. Ook wel logisch omdat Vitesse weliswaar veel de bal heeft. Maar bijzonder weinig aanvallend kan uitrichten. En nu de ingooi achterin bij Cassia. Cassia breed naar Callas. En dan gaan we weer in wandeltempo richting de helft van Excelsior. Balletje breed naar Butner. Even korte combinatie naar Hofs. Hofs weer terug naar Callas. Die staat gewoon nog een meter of twintig op de eigen helft. En datzelfde geldt ook voor Cassia die nu de bal heeft. Zoekt in de diepte, daar alle tijd voor neemt en dan maar denkt... nou weet je wat, ik gooi hem eens diep richting de langste die we hebben, Havenaar. En dan krijgt hij hem overheen. Twee minuten nog. Ze zijn niet tevreden in Arnhem in Gelderdom. Dat is logisch, want Excelsior staat voor met 2-0. Heb je dat gevoel nog steeds, Ronald van der Geer? Nee, het uh, gevoel is weg. Het uh, gevoel dat uh, Herakles nog twee doelpunten gaat maken. In die slotfase kan ook bijna niet meer. Nog een uh, minuutje officieel bij die 4-2 voorsprong voor uh, Heerenveen. En dan nog een heel klein beetje extra tijd. We hebben net wel een mooi moment gezien. Een uh, heel stadion dat klopte voor uh, Bas Dost. Niet alleen de Vriezen, maar ook de Almelo-supporters die zijn bijdragen. Natuurlijk aan dit Herakles. Uh, twee seizoenen heeft hij hier gespeeld. Niet vergeten te zijn. En uh, Dost is eruit. En uh, hij is uh, vervangen dus in uh, de slotfase door Samir Fasli. En Herakles gelooft het eigenlijk. Aan... Dat is ook verder wel. ...heeft nauwelijks kansen gecreëerd nog in die uh, slotfase. Heer e Heerenveen staat uh, rond eigen strafsoepgebied opgesteld... ...en er is eigenlijk geen muisje meer dat er doorheen komt. Zelfs niet uh, Arme Teros, die uh, vanavond nog wel eens uh, terug zou kijken naar de beelden... ...en zal denken, ja, ik had er zomaar 4-5 kunnen maken in deze wedstrijd... ...want zoveel kansen heeft Irakles echt gehad in uh, de eerste helft. Nu Heerenveen met Narsing aan uh, de rechterkant... ...kan het balletje aannemen met Davidson in de buurt. Drie minuten extra tijd, Narsing versnelt, komt naar binnen... ...en zoekt de combinatie met Fasli. Maar uh, Fasli is geen Dost en die combinatie zit van de in maar als uh, Herakles nu uitverdedigd, kan het ook de bal niet houden. Moet het het weer inleveren bij uh, Heerenveen. Nu met uh, Gouweleeuw. Zijn paas van de rechter naar de linkerkant is uh, doorzien door Breukers. En die heeft dan nog wel energie om een keer te versnellen. Achtervolgd door... Uh... Van La Parda. Nou, Breukers is wel langs van La Parda. Maar de bal wordt vervolgens aan die linkerkant bij Heer de Veen opgevangen door Breuer. Terug naar Noordveld en terug naar Breuer. En zo blijven de Vriezen dus ijzig kalm in die slotfase. En gaat Heer de Veen dus drie punten overhouden aan een traditioneel lastige uitwedstrijd. Want Heer de Veen won in de Eredivisie hier nog nooit. Dit is de eerste en een belangrijke drie punten voor Heer de Veen. Een 4-2 overwinning op Herakles. Herakles blijft dus op 40. Dan kan Utrecht overheen. Die hebben er een 39 nu, achter. Maar komen op 42. Succes trainer Jan Wouters opeens de laatste week. Dat wel winnen, zou he? de derde overwinning op een rij kunnen zijn. Moet je nog wel de tweede helft goed door zien te komen. We zitten op een kleine drie minuten voor de rust. Het is 1-0 voor Utrecht tegen NAC. Van der Madel gooit halverwege de NAC-helft. Goed dat dus voor Utrecht, de verdediger van de thuisploeg. Richting de Moesje. Bal komt terecht bij Lurling van Nak. En die gaat uitverdedigen. Schilder in de as van het veld. Schilder in een fase waarin Nak eindelijk een duit in het zakje doet. En wat meer van de eigen helft probeert af te komen. Bukari nu aan de rechterkant. Koenders is mee, staat wat meer naar buiten. Krijgt nu ook de bal van de Gun. Verdedigd mee en de bal gaat even terug naar de middencirkel bij Nak. En dat biedt mij de gelegenheid om te vertellen dat er een prachtig schot was twee minuten geleden van Cedric van der Gun. Die de bal oppakte op eigen helft. Nak liep achteruit en de bal in het zijnet. Terwijl Schalk nu van een meter of twintig de bal een halve meter over het Utrecht doel heen schiet. Het doel verdedigd door Rob van Dijk die nog wel even het handje de lucht insteekt. Maar toch al gezien had dat die bal van de nog jonge Breda naar Alex Schalk over zou gaan. En hij mag nu Van Dijk de bal klaarleggen voor een keeperstrap. Kan oppassen voor Utrecht. Want Nak meldt zich wel ietsje, pietje meer in de wedstrijd. En Utrecht zal zich niet in slaap moeten laten sussen. Daar is Duplan. naar de rechterkant bijna het doorbreken van Van der Gun. Wordt doorzien. Frank, Frankie Boy. Dat is de tweede keer, hè, dit? Ja, er nou, komt misschien nog wel een paar keer door de dag. Maak je geen zorgen. Het is vlak voor rust. Maar het is wel van belang. Want uh, de bal ligt op de stip. En uh, Jansen gaat nog even een gele kaart uitdelen. Ik ben benieuwd aan wie. Dat zou Schenkenveld. Kunnen zijn, maar daar gaat hij niet naartoe. Hij uh, zoekt hier even iemand anders uit. Hij zoekt de rugnummers. En is op zoek naar uh, iemand die hij graag een gele kaart zou willen geven. Intussen heeft Butte de bal al lang op 11 meter gelegd. Ga ik even uitleggen wat er gebeurd is. De bal ging diep in de richting van Hofs. Randje strafroepgebied. Hofs ging de lucht in. Dat ging Schenkeveld ook. Die had daarbij alleen een, een vuist slash onderarm nodig. Die plaatste die op de slaap van Hofs. In eerste instantie liet Ed Jansen het doorgaan, maar hij werd gecorrigeerd door. Uh, de assistent-scheidsrechter. En hij moest heel lang zoeken naar het rug nummer 2. Hij is zo makkelijk te herkennen, Bart Schenkenveld. Want hij heeft zo'n groot plastic ding voor zijn hoofd: namelijk een masker. En. Uh... Het was toch heel duidelijk dat hij de overtreding maakte. Maar Jansen is dat blijkbaar dus totaal ontgaan. Terwijl daar toch echt de bal in de buurt was. Gele kaart is gebeurd. En dus ligt de bal op 11 meter. Administratie is bijgewerkt. Althans dat gaan we zo lekker in de rust doen. Aanloop en de goal. Zo! Steenhard ingeschoten. Vol overtuiging. Die Butner krijg je niet zenuwachtig. Oh, dat is een ding dat zeker is als er een penalty is. Hij staat daar vijf minuten te wachten. Totdat Jansen weet wie die geel moet geven. Hij neemt de aanloop en rost die bal achter de ruiter van Jewelsten. 1-2 is het in Gelderdoom. op slag van rust. 1 minuut extra tijd, nou de aftrap en dan zijn we daar wel zo ongeveer klaar mee. Vitesse zit weer in de wedstrijd, het is 1-2 tegen Excelsior. Het is afgelopen in Almelo, Heracles, Heerenveen is 2-4 geëindigd. Utrecht nachtraagt niet mee. Het is bijna afgelopen in de extra tijd, 1-0 van de gunweg voor Utrecht. Speelt de bal richting de strafschop, stip richting Assade. Maar Anthony Leurling bezig Bezegas, een tweede jeugd, dat is al wat langer bekend dit seizoen, met een sliding Haalt de bal voor de voeten van de Afrikaan weg, die op weg leek naar de 2-0 voor Utrecht. Die komt er dus niet, die leek ook al in de maak bij dat fraaie schot van Van der Gun. Maar we gaan dus inmiddels rusten met een 1-0 stand bij Utrecht. NAC, een doelpunt gezien in de negende minuut van Frank de Moesje.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 I've tried a little Freddy I've got an entity mine Sim. Ja, van Chris Kelly. In Waalwijk werd vandaag geturnd een oefenwedstrijd in aanloop naar de EK's voor mannen en vrouwen die komende maand op het programma staan. Dat worden belangrijke EK's, want de Bond moet mede op basis van die toernooien gaan bepalen welke turner en turnster er naar de Olympische Spelen mogen. Met dank aan de rechter. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Dames en heren, wilt u gaan staan? De rechtbank. Dat klopt, de afgelopen weken werden de turnwedstrijden vooral uitgevochten in de rechtszaal. Nou, het is een wedstrijd, meneer Wammers. Ook. Rechtszaken zijn een soort wedstrijden. Dus. Maar nu, nu gaan we terug naar de basis. Een oefenwedstrijd in Waalwijk in de aanloop naar het EK. En toch hangen de vonnissen boven de wedstrijden die komen gaan. Neem nou de mannen. Wie moet er uiteindelijk naar de Spelen? Epke Zonderland of Jeffrey Wammers? Nou, dat is een beetje moeilijk. Maar mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar Jeffrey Wammers. Maar als je echt kijkt naar kans, dan heeft Epke wel meer kans. Ja, ik zou voor Epke gaan. Voor mij, Epke Zonderland. Nou, ik ben persoonlijke fan van Epke. Ik weet niet. Ik heb gewoon meer met Jeffrey. Niet. Ja, ik, Hij is, uh, ja, ik weet niet. Zijn uh, persoonlijkheid en zijn <laughs> uiterlijk ook. Epke Zonderland, collega Fries. Puur chauvinisme. Verder heb ik er niet zoveel verstand van. Ja, ja. Meisjes, hè? <laughs> ik ben voor Epke. Gewoon meer teamspirit, denk ik. Omdat die gewoon medaille kan zijn. krijg misschien wel het volkslied, hè? Het publiek verdeelt. Vandaag kunnen ze een eerste indruk krijgen van wie er op dit moment het beste voor staat. Hoewel, dan is er een vervelende mededeling. Jeffrey Wammes ontbreekt. <laughs> nou, dat is niet zo moeilijk. Hij is ziek. En dan kun je heel erg moeilijk tullen. Met andere woorden, niet fit om aan deze wedstrijd deel te kunnen nemen. Geen Jeffrey Wammes dus in actie in Waalwijk. Is dat vervelend voor de rivaal, Epke Zonderland? Uh, ja, valt hem mee. Kijk, dit, dit, dit toernooi telt toch niet mee daarvoor, voor de concurrentie? Uh, EK en nog twee World Cups, uh, die tellen wel mee. Dus ja, zo, zag ik, zo heb ik deze wedstrijd ook benaderd. Meer uh, als uh, kwalificatie voor, uh, voor andere mannen, voor de rounders. en voor mezelf als uh, ja, oefenwedstrijd. Uh, en uh, ja, daarvoor, uh, zo heb ik hem eigenlijk ook voornamelijk persoonlijk benaderd. Ja. We zien net gezonde land in actie op twee toestellen: Brug en rekstok. Helemaal vlekkeloos en foutloos zijn die oefeningen niet... maar hij probeert vooral ook veel nieuwe elementjes uit. Ja, ik wil gewoon uh, genoeg oefeningen draaien... zodat er zometeen uh, wat meer stabiliteit in zit. Want straks op het EK moet hij er staan. Ook al om een eerste slag uit te delen in de strijd om de Olympische tickets. Je wilt die, de komende drie wedstrijden gebruiken... Voor, uh, als voorbereiding op de uh, Olympische Spelen... De, daarom wil je ook zo heel goed presteren. en uh, Als je goed presteert, dan uh, zit die titel er ook weer in. Dus het is tuurlijk, je wil ook die titel verdedigen op, uh, op een rekstok... en ook uh, op brug uh, gaan voor die medaille. Applaus voor het gezonde land na zijn rekstok oefening. Uiteindelijk moet er dus een keuze worden gemaakt... door de topsportcoördinator wie er naar de spelen mag. Hij of Jeffrey Wammes. En de stem van Mitch Venner, de bondscoach... zal daar ongetwijfeld ook in doorklinken. Heeft hij trouwens een voorkeur al? Choice should make itself really for consistency. Mitch Venner zal gaan voor de meest stabiele Turner, en hij weet wel wie dat is. I know who that is, but I ain't telling you. Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar het is duidelijk dat het gaat om Epke Zonderland. Kun je concluderen, zeker omdat hij daarna nog eens vertelt wat er met Jeffrey Wammes aan ontbreekt? I'd like to say something about Jeffrey. Is that I still believe in Jeffrey. As a commentator, I've always looked at him and thinking, wow, this guy could really hit, but he never has. En ik would love to see him hit one day. Mitch Venner, tevens BBC-commentator, heeft al vaak gedacht... Jeffrey is een jongen met enorme potentie. Maar hij moet nog leren toeslaan in een echte wedstrijd. Dat heeft hij nog niet eerder echt gedaan. En dan de dames. Ook daar een vonnis van de rechter. Ook daar wordt het een strijd die pas op het laatste moment beslist wordt. Wie moet er naar de Spelen? Celine van Gerner of Veomi Marcela. Ja, dat vind ik een hele moeilijke, Celine... Celine, ja. Zij dus heeft over een langere periode laten zien dat ze wel beter is. Maar het afgelopen jaar hebben we die natuurlijk minder gezien. Ik dacht Celine van Gerner en die andere ken ik niet zo goed. Nee. Ja, dat kan ik niet tussen kiezen. Ja, afwachten. Voor het eerst sinds de uitspraak dus weer samen in het team... wayomi Marcela en Celine van Gerner. Want het was ook een teamwedstrijd. Het was natuurlijk een beetje ongemakkelijk. En toch, ze moedigen elkaar aan. Het lijkt vrij ontspannend te ogen. Hoe was het voor de turnsters? wieomi Marcela? Um, nou, ik had... Um... Ja, verwacht dat het voor mij wel even moeilijk zou worden, maar ik, um, ja, het, het viel allemaal wel mee. Ik, heb, um, ik denk dat het wel goed voelde voor ons allebei wel. Was er geen enkele moeite eigenlijk? Um, nee. Teamverschrijving is gewoon hartstikke belangrijk en daarnaast hebben we onze eigen individuele doelen. En nou, ik denk dat we, als we daar, ons daarop goed focussen en daarbij helpen we ook het team. Dus, yeah. En dan de wedstrijd. Veomi Marcela doet het goed op sprong. Ja, zeker. Ik heb... Um, Um, Na nou een hele goede score op sprong gezet. En gemiddeld ook beter dan uh, Tess Event. Selim van Gerner komt pas voor de tweede keer sinds haar blessure weer in actie op de balk in een wedstrijd. Ze valt eraf. Uh, nou, dit was eigenlijk was ik wel heel positief over. Het was ja, de eerste keer weer dat ik mijn volle balkprogramma deed. Alleen dan de afsprong mis nog. Maar echt het programma op de balk. weer uh, heb ik weer op mijn oude niveau terug. En nou ja, Zo'n foutje wordt er natuurlijk bij. En beter nu dan uh, op de EK. Dus ondanks die val geeft hij toch wel weer vertrouwen? Ja, zeker. Ja. Het is uh, goed uh, om weer een wedstrijd te doen. U een reportage van Edwin Cornelissen. Heer de Raakles tegen Heerenveen is geëindigd in 2-4. De ruststanden bij Utrecht NAC 1-0 en bij Vitesse Excelsior 1-2. Dan is er nog één wedstrijd die moet beginnen. Dat is VVV tegen ADO. Uh, ja, VVV hoopt misschien nog van die 16e plaats af te komen... maar dat kunnen ze vergeten volgens mij, Andy. En voor ADO staat er helemaal niks meer op het spel, hè? Nou, dan ga ik nu naar huis. <laughs> ja, lekker is dat. Jij begint... Uh, ja, maar je ja, helemaal... moet het wel reëel bekijken. Ja, maar ik zit met de verkneukel op een leuke wedstrijd tussen uh, de ja, nummer 16 kan en de nummer natuurlijk worden. Zes punten uh, verschil tussen uh, PVV en NAC. Zes punten, dat zijn twee gewonnen wedstrijden. Het doelverschil is dermate dat uh, PVV dan vanavond met 33-0 moet winnen en aanstaande ja. woensdag met ja. 21-0 van Ajax. Niets is onmogelijk. <laughs> <laughs> Het is uh, zeven keer op rij dat uh, VVV verloren. Overigens wel leuk nieuws en daarom ben ik hier uh, eigenlijk ook wel. Want ik heb een nieuwtje. Er is lang over gesteggeld en gesproken. Een nieuw stadion. Dat gaat hier komen in Venlo. Een stadion met een capaciteit van 15.000 man. En medio 2014, dus over zeg maar twee jaar, moet dat klaar zijn. Uh, en wordt... Uh, vooral gefinancierd door de gemeente Venlo. Dus dat is uh, goed gedaan. Jammer wel van de koel, cool, want het blijft een mooi ja. leuk uh, gezellig stadion. Maar als ik het goed heb, komt het in de buurt van Blerik te liggen. Dat ligt hier een paar kilometer vandaan. Goed, tot zover uh, wat betreft het stadion. De spelers komen het veld op. Uh, ja, er wordt al een beetje... want het gaat inderdaad niet uh, om heel erg veel. Uh, er wordt al een beetje rust gegeven. Emenieke speelt bijvoorbeeld bij VVW Venlo in plaats van Borstermans. Uh, die heeft rust gekregen... Bij ADO Den Haag is er geen kun, uh, die is geblesseerd en die uh, zal dit seizoen niet meer in actie komen. Voor de rest zo'n beetje de bekende namen onder leiding van Boris Stijn bij ADO Den Haag en onder leiding van VV Venlo bij Ton Lokhoff. Uh, ja, vorig jaar werd het 3-2 voor ADO. De laatste overwinning overigens. Van VVV thuis tegen ADO Den Haag dat was in 1992, dus daar mogen we ook wel eens wat aan gaan doen. En voor de rest is het uh, nog uh, duidelijk dat het 2-0 in Den Haag werd eerder dit seizoen door doelpunten van John Broek en uh, Horvat. 2-0 dus voor ADO tegen VVV. Zo dadelijk over een paar minuten toch in een vol stadion, dus het gaat nog wel ergens om de wedstrijd tussen VVV Venlo en ADO Den Haag. De wielrenner Luis Leon Sanchez van de Rabobank ploeg heeft de leidersstraai in de ronde van Romandie veroverd. Hij won de vierde etappe. Gisteren had hij ook al de derde rit op zijn naam geschreven. Sanchez neemt de eerste plaats over van de Brit Bradley Wiggins. De Rabobrenner begint morgen met 9 seconden voorsprong... aan de afsluitende tijdrit over 16,5 kilometer. En het tennistoernooi van Barcelona krijgt een Spaanse finale. De eindstrijd gaat tussen Rafael Nadal en David Ferrer. Titelverdediger Nadal rekende in de halffinale simpel af met Verdasco, zijn landgenoot 6-0-6-4. En als derde geplaatste Ferrer won in twee tiebreaks van de Canadees Myles Raonic. Raun Voor Nadal kan het de zevende keer worden dat hij het toernooi van Barcelona wint. En Joanie van Gelder, de turner, is 50 geworden bij een challenger in het Kroatische Oziek. Op de ringen kwam van Gelder tot een score van 15,400. 15, het goud was voor de Braziliaan Arser Nabaretta. Wie houdt komt met VVV-Ado? Nou, ze willen er wel wat van maken hoor van deze wedstrijd. Zowel VVV als Ado Den Haag. Zojuist de eerste kans. 0-0 de standen. Twee minuten. Goede voorzet vanaf de rechterkant van Marcel Mevers voor VVV. En de kopbal was van Barry Maguire die helemaal niet zo uh, slecht was. Want Coutinho moest uh, gestrekt naar de hoek. Heeft de bal aan de voeten. De keeper van Ado Den Haag en, uh, ramt de bal naar voren. Gaat in de richting van Mike van Duinen die uh, in de spits speelt... Daar het uh, regelmatig heel aardig kan. Overigens nu een. Streamend fluitje van de heer Van Hulten, de scheidsrechter van vanavond. Omdat er buitenspel is geconstateerd aan de kant van VVW Venlo. Want die bal ging van de ene naar de andere kant. En VVV stond buitenspel. En nu heeft uh, Sherry de bal. Gaat even kaatsen met Toornstra. Dan gaat hij weer naar Van Duinen. Van Duinen probeert Toornstra te uh, spelen. Maar dat lukt niet. En dan is Wildschut weg. Jannick Wildschut, een van de openbaringen van dit uh, seizoen. En die blijft lopen. En die gaat lopen. En die gaat zo het op gebied binnen. Heeft nu wel twee man om zich heen. Maar haalt er toch nog een hoekschop uit. Ja, dat weet hij heel Knapt helemaal vanaf het middenveld eh, richting het doel van Coutinho. En dan moest hij echt eh, door twee man opgevangen worden. Terwijl hij er al drie gepasseerd was. Levert wel een hoekschop op voor VVV Venlo. Vanaf de linkerkant van het veld. Daar komt Brian Linsen naartoe. Die dat heel aardig kan met zijn rechterbeen. En dan zie ik de, de koppers zeg maar mee naar voren. Waaronder Alexander Emenieke. De Nigeriaan. Die in de tijd niet gespeeld heeft. Is ook een lange tijd geblesseerd geweest. Maar kan goed koppen. Daar komt die bal richting de tweede paal. Daar staat Ocebo. Maar die kan, ondanks dat hij twee meter is, niet zo goed koppen. En dus kan Ado Den Haag uitverdedigen. Uh, en zelfs counteren via de linkerkant is het de Vicento die de bal heeft en gevraagd wordt door Torenstra aan de andere kant. Krijgt de bal ook Torstra. probeert hem terug te leggen op Immers. Dat lukt niet, bal wordt opgevangen in het strafschopgebied van VVV en uitverdedigd. Maar de opening is ja, redelijk leuk om naar te kijken. Het staat wel na 3,5 minuut nog altijd 0-0. Het leek zo mooi, Excelsior met 2-0 voor, maar het duurt nooit zo lang bij Excelsior dat ze 2-0 voor staan, van <laughs> nee, nee, vanavond in ieder geval niet. Dat hebben ze vooral ook aan zichzelf te danken. Of in ieder geval aan Bart Schenkerveld. Die ik denk uiteindelijk zelfs na afloop van die eerste helft een gele kaart krijgt voor een hensballer. En niet omdat hij Hofs ondersteboven beukt met zijn onderarm. En uh, hoewel die penalty gewoon blijft staren. Een uitstekend ingeschoten penalty door Butner, Waardoor de ruststand hier uh, 1-2 was in uh, Gelre En we nu weer begonnen zijn aan de tweede helft een paar minuten geleden. Beide trainers hebben besloten niet te wisselen. En Vitesse heeft besloten iets verder op de helft van Excelsior de bal rustig rond te gaan spelen. Nu de diepte gezocht bij Ibarra aan de rechterkant. Even terugleggen, want daar is de ruimte bij. Van Ginkel heeft iets te veel tijd nodig om de bal onder controle te krijgen. Van de Struik, Bal bij de tweede paal. Hofs glijdt die bal dan binnen. Althans, dat had hij gehoopt via Nieveld. En weer Hofs gaat de bal over de achterlijn. We gaan naar Andy. VVV scoort. Kijk, dit zijn nou leuke wedstrijden. Snel doelpunt. Maguire die de bal voor de voeten krijgt. Hele rare situatie, want de verdediging van Ado stond eigenlijk te kijken waar hobbelt die voorzet naartoe. Want het was een hele zachte voorzet keeper kijkt naar de verdediging. De verdediger kijkt naar de keeper. Dan zit er nog een voetje en een heel raar balletje van Ucebo. En doorgegeven door Linz. En Dan hobbelt die bal echt langs twee, drie man. En komt per ongeluk voor de voeten van Maguire. En die tikt hem met links in het lege doel. En zo leidt WVW Venlo na vijf minuten spelen met 1-0 tegen Ado Den Haag. We gingen snel weg van de Vitesse Excelsior. Daar was het 1-2. Utrecht nakt dan dacht dan niet mee. Eén minuutje bijna aan de gang in de tweede helft. En het is 1-0 voor FC Utrecht. Een wissel bij Nac Breda op het middenveld. Eigenlijk in de as van het veld Sarpong. Vorig seizoen nog spelend in Spanje. Is in de ploeg gekomen voor Gillissen. Die tot nu toe de enige gele kaart in de wedstrijd kreeg. En Utrecht op zoek misschien wel naar meer met Duplan. Met 5 over de middenlijn aan de rechterkant. Speelt daar Van de Madel aan. Dan meldt Azaren zich in het strafschopgebied. Maar wordt die verdedigd door Bottekin En zo gaat de bal het strafschopgebied van Nac weer uit. Maar komt van de Marel via de rechterkant. Er staan daar twee man van Nak. Dat is te veel voor de vleugelverdediger van Utrecht. Via Ten Rouwelaar wil Nak eruit. En richting het doel van FC Utrecht. Sarpong. Bal de hoogte ingekopt, hoogte van de middenlijn. Maakt een duwe fout. Een overtreding. Dus een, een vrije trap voor Utrecht. Snel genomen. Met Wuitens. Ingespeeld naar de Moesje. Zijn tegenstander. Luijks ligt opeens op de grond. De Moesje gaat verder. Gaat het strafsomgebied in. Wijkt uit naar de rechterkant. En schiet de bal dan op de hak van Youssef El-Aksuwi. Bal toch nog voorgebracht. Wuitens van 17 meter. Zoekt naar zijn linker. Paastaf naar Bulthuis op links. En dan komen er twee man inglijden bij Utrecht. En is het een wonder dat die bal er niet in gaat. Van de Gun als eerste. En achterin het strafsomgebied staat ook nog Shaki Tagagi. De Japanner. die al belangrijk was met een voorzet bij dat eerste doelpunt van de Moerje. Toen hij het ook zelf wilde proberen. Dat zal nu ook gegolden hebben. Maar de bal is een fractie te scherp die dus komt vanaf de linkerkant voor zowel de Tagagi... Als Van der Gun en zo blijft het 1-0 voor FC Utrecht. Inmiddels in de 48ste minuut. En ik ben benieuwd of NAC straks ook in de gaten gaat krijgen. Dat VVV de voorsprong heeft gepakt. Dat verschil zou zomaar tussen VVV en NAC met twee duels te gaan. Maar drie punten kunnen worden. Maar eens kijken hoe dat gaat. Utrecht-NAC is 1-0. We zijn bijna drie minuten aan de gang in de tweede helft in de Galgenwaard. Vitesse Excelsior Frank-Wiedt. We zijn iets verder, inmiddels in de zesde minuut uh, na de rust 1-2 in het voordeel dus van Excelsior in Arnhem. Met de ingooien voor Excelsior. Scheiman doet dat. Oost mag een heel eind komen. En besluit dan te schieten vanaf een meter. Nou wat zal het zijn? 25. Dit is bepaald niet overtuigend. Niet hard genoeg en ook niet zuiver genoeg. Want de bal gaat ruim naast de goal van Veldhuizen. Die nu tegen zijn twee centrale verdedigers zegt wegwezen jullie. Want die bal gaat over de middellijn komen. Die ik nu ga trappen. Dat klopt allemaal keurig. Boni komt niet in de buurt. Maatsen kopt. Van der Heide pikt op. De ongelukkige uit de eerste helft van der Heide. Hij leidde balverlies waardoor de 2-0 kwam. En hij maakte hoogstpersoonlijk de 1-0 e voor Excelsior. En de hoekschop houdt hij nu uiteindelijk over nadat hij de voorzet heeft gegeven. Daar waar Butner dacht we gaan ingooien. Maar Hofs staat nu al bij de hoekvlag. Heeft de bal zelfs al neergelegd om aan te geven dat Vitesse tempo graag wat op wil schroeven. Maar de twee centrale verdedigers moeten nu helemaal oversteken. Dus moet hij toch nog even wachten. Hofs nu met de hoekschop richting penaltystip, Richting de tweede paal gaat die bal uiteindelijk. Boni kop nog een keer de bal in. Maar doet dat zonder enige overtuiging. De bal met een grote boog in de handen van de ruiter. En die jaagt hem dan zo ver mogelijk bij hem vandaan. Even kijken of Van der Struik de bal onder controle kan krijgen. Dan is Vitesse namelijk onmiddellijk uit de problemen in de 1 tegen 1 situatie. Dat lukt en dus blijft het na 7 minuten narust. Butner nog even met een actie. Even kijken of die nog wat kan doen. Je weet het nooit. Nee, Butner leidt onmiddellijk balverlies. Je hebt het goed gezien inderdaad. Vitesse tegen Excelsior is 1-2. We gaan naar die leuke wedstrijd. VVV-ADO, Andy. 1-0 na acht minuten spelen nu. 1-0 door Maguire. En ik heb een beetje het uh, vermoeden dat uh, VVV er meer aan wil doen dan uh, ADO Den Haag. Want VVV is echt... Uh... Fors bezig met aanvallen, lekker aan het lopen en prettig aan het voetballen. En ADO lijkt het af en toe een beetje kwijt te zijn. Nu weer de aanval. Nu is het wel verdedigend werk van Omeru die de bal naar voren ramt. Maar ADO zal toch ook iets moeten doen voor die supporters die meegereisd zijn. Een paar honderd man zitten in het ADO-vak. En die hebben toch aardig wat kilometertjes moeten maken om hier deze wedstrijd te zien. En als je dan je ploeg, en dat is nog zeker niet het geval hoor, maar labbekakkerig zou zien voetballen. Dan zou je toch wel balen. Nu heeft ADO balbezit. Via Omeerdoe speelt de bal naar de rechterkant en uh, krijgt hem weer terug. En zo is het een beetje zoeken naar openingen voor ADO Den Haag. De opening die al gevonden is door VVV Venlo. Want na 9 minuten spelen leiden de venlo met 1-0 tegen ADO Den Haag. Heerdaard, Heer de Heerdeveen is geëindigd in 2-4. Utrecht nakken 1-0. Vitesse Excelsior 1-2. En zoals u hoorden, VVV ADO 1-0. Tot zo naar het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 ik ga eerst nog heel uitgebreid onder de douche. Morgenavond, 9 uur, alleen zijn in Holland Dok Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten.